Minister De Jager van Financiën heeft in Berlijn gesproken met onder andere zijn Duitse en Finse collega's. Het gesprek zou gaan over het onderpand dat Finland eist voordat het akkoord gaat met nieuwe noodleningen voor Griekenland. Maar dat is maar even aan de orde geweest, zei De Jager. Het ging vooral over de zorgen die de Eurolanden hebben over de bezuinigingen waaraan Griekenland moet voldoen. Over onderpanden voor noodleningen aan Athene zijn nog geen afspraken gemaakt. In het Brabantse dorp Haghorst worden donderdag tien bommen... uit de Tweede Wereldoorlog opgeruimd. Tijdens een routineinspectie inspectie vond Rijkswaterstaat twee bommen... in het Wilhelmina-kanaal bij de sluis. Later bleek dat er tien liggen. De explosieve opruimingsdienst haalt de bommen uit het water... en brengt ze op een veilige plaats tot ontploffing. Bewoners binnen een straal van 150 meter rond de sluis... moeten donderdag de hele dag hun huis uit. Nederland is door de overwinning op Finland... geplaatst voor het EK-voetbal in Polen en Oekraïne...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 Dan het weer bewolkt en tijdens buien mogelijk zware windstoten. Vannacht af en toe een bui, Minima rond 12 graden. Overdag, vooral in de ochtend bui. in de middag ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB: twee meldingen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort staat bij Bunschoten een file. Er is maar één rijstrook beschikbaar vanwege werkzaamheden. En de N33 Veendam Eemshaven. Er is tussen Veendam en mede in beide richtingen geen verkeer mogelijk. Er zijn daar bomen omgewaaid. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCHV, Casa Luna, Helco Span. Goed te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan. Met in het komende uur hopelijk verhalen van bouwers. Van mensen die bijvoorbeeld hun eigen huis hebben gebouwd. Waarom wilde u dat zo graag dat eigen huis bouwen? Hoe heeft u het aangepakt? Welke materialen heeft u gebruikt? Waar liep u tegenaan? Waar liep het mis? En lette u bij het bouwen ook op de vraag of u wel duurzaam bouwde? Koos u bijvoorbeeld voor bepaalde materialen omdat ze duurzaam waren? Zorgde u voor een goede isolatie? En vooral natuurlijk is het een mooie huis geworden en woont u er graag? U kunt ons bellen op ons gratis telefoonnummer 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncf.nl en twitter. Dat kan met hashtag Kazaluna. Aan de telefoon heb ik Adrie uit Weesp. Adrie, goeienacht. Ja. Hallo, hallo, hallo. Nou, je wilt zelf bouwen, dan moet je ergens beginnen. Ja. En wij, wij hebben met een aantal bewoners hebben we een groep opgericht. En we willen dus zelf gaan bouwen. Kavelbouw. Kavelbouw. En waar wil je dat doen, Adrie? Nou, dit gaat, dit gaat erom bij Weesp, ja. aan het Amsterdam Rijnkanaal. En daar lag nog een locatie, dus je moet beginnen met op, die, op de kaart te kijken. Punt mm -hmm. 1 van de provincie. Ja. En er lag nog een stedelijke contour. En toen hebben wij een stichting opgericht. En het gaat allemaal niet zo makkelijk, maar ik zal niet in details treden. Maar in ieder geval, de groep heet KV Nieuwe Groep. En nou ja, wij hebben dus projectontwikkelaars weten te interesseren. Maar ook een beetje een afspraak gemaakt met die mensen. Van mogen wij ook meebouwen? Ja, ja, nou, dus je gaat samen bouwen met de projectontwikkelaars en om hoeveel huizen zou het gaan, Adrie? Nou ja, dat is variabel. Je kan tekenen wat je wil natuurlijk. Maar wat maar zijn de plannen? Denk, nou, de plannen zijn zo op het moment. Uh, uh, de gemeente Weesp die heeft het eigenlijk opgepakt, zeg maar de ja. wethouders, en ze willen al tachtig woningen gaan bouwen. Maar ja, daar maken wij nog geen deel van uit, maar dat is een begin. Mm -hmm. Um, waar ik naartoe wil, is dat we als bewoners het idee hadden van... nou, we gaan het zelf doen met pre verbouw Maar u heeft het over duurzaamheid en dergelijke. Ja. En als je zegt pre verbouw dan begint iedereen te gillen. Maar pre verbouw is ook een automatisering. Voorgaande in het programma had u het over, over stenen. Die moesten eerst met de hand ge, uh, geschept worden ja, ja, ja. en dan gedroogd worden. Maar pre-verbouw is in de bouw... Oh, Zeg maar ook een automatisch, automatisch uh, proces. Een zeg maar, uh, zeg maar modernere opzet van productie. Ja, en hoe moet ik me dat even even, want ik ben zelf helemaal geen bouwer. Adrie, hoe moet ik me prefab bouw voorstellen? Wat krijg je dan aangeleverd als je een huis gaat bouwen? Nou, ten eerste, dan, dan sla je de palen in de grond. Dat gaat op, met een standaard uh, formule, dat kost niet zo ideaal duur. Mm -hmm. Uh, dank is prefab, dat zijn bepaalde delen. Die worden dus zeg maar in een vast, vast profiel worden die geproduceerd. Maar die, die kan je ook een andere uiterlijk geven. Een muur bijvoorbeeld, die wordt van tevoren al gemetseld. Nou, dan wetsel dan, dan je hem ter plekke vast. Nou, dan ja. heb je een muur. Ja. Dat hoeft helemaal niet minder te zijn. Nee, die niet minder, maar je kunt, je kunt natuurlijk niet echt eigen accenten aan, aanbrengen uh, aan ja. zo'n huis dat je met prefab ja. uh, bouw, bouwt. Ja, daar, daar, daar heeft u gelijk in. Maar als je nou... is een uh, brochure aanvraagt van zo'n bedrijf... dan sta je verbaasd... wat je allemaal ziet. En als je die huis in de praktijk ziet... valt het ontzettend mee. Mm -hmm. Ontzettend mee. En het valt niet mee. Het is net zo goed en misschien veel beter. Ja, ja, ja. En jij wil zelf ook gaan wonen in... in, de, in ja, wat uiteindelijk die nieuwe wijk daar in Weesp uh, moet worden. Ja, ja, ja. Er kan gebouwd worden, maar... Uh, ja, laten we zeggen, het, het komt er. En je kan dus als, als zeg maar, als uh, zeg maar bewoner van de plaats... als je dan de initiatieven neemt en er even naar kijkt... dan kan het met een korte weg. Ja, en jij gaat samenwerken met, uh, met uh, aan je uh, collega-bewoners... Nou, maar ook met, met uh, die projectontwikkelaar. Ja. Ga je ook ja. letterlijk zelf bouwen, hè, Adrie? Nou ja, dat ligt, dat ligt aan, aan je inbreng. Je kan met dat het, pleverbouw... Met het Kun okay, je ook allerlei varianten aanbrengen. Dan nou, zal er wel commentaar op komen, denk ik, door mensen. Ik hoop het. Ja. Van, dit is niet zo goed en dat is niet zo goed. Maar ik denk dat het meevalt. Een Am Amsterdamse grachtenpijntje is ook niet zo uh, geweldig als je het, uh, het haalt en je gaat het opknappen. Dan nee. denk ik, maar maar goed, hoe hangt dat in elkaar? Ja. En Adrie, uh, als, als ik jou vraag naar je droomhuis, wat voor huis hoop je daar straks te hebben daar in die nieuwe wijk? Nou. Voor mij voor mijn part heeft het een Drense kap, want dat vind ik ook zo verrassend, als je langs de vecht kijkt, en in Schaveland, Nou, het lijkt wel op Drenthe waar het er staat, als je er echt naar kijkt, maar het staat hartstikke mooi. Ja. Dus, ik, dus nou ja, laten we daar de woning nooit mee afronden, laten we er een feest van maken. Ja, ja, ja, dus wat dat betreft hebben jullie ambitieuze plannen. Wanneer denk jij dat die huizen van jullie daar staan? Nou... Als de gemeente doorzet met die tachtig huizen. Maar je krijgt natuurlijk altijd weer het bekende verhaal van het kevertje. En een aardmonument. Nou, de hele aarde is een monument, kom ik achter. Ja. Maar, maar ik, er staat een stedelijke contouren en er kan gebouwd worden. En ik denk dat daar toch binnen vijf, zes, zeven jaar... toch wat staat van vrije bouw. En dat de gewone man, de kleine portemonnee, er ook aan kan deelnemen. Ik kan hele verhalen vertellen, maar dan kunnen we de uitzendingen... Wel tien uur verlengen nog. Maar goed, uh, jou binnen vijf, zes, zeven jaar misschien... Ja, en dat zijn uh, de termijnen. Daar moet ja. je wel rekening mee houden. Dan woon jij in zo'n huis met zo'n Rentse kap. Ja, en, uh, nou ja. Toch? Je, kijk, als je in Amsterdam kijkt, bijvoorbeeld... Ik weet niet of je Amsterdam kent. Weet je? Nou goed. Dan heb je het Muesenplein. Je hebt de Apollohal, Ja. En dan zie je een aantal buurten bij elkaar komen. En dan heb je bijvoorbeeld de Bennets Je hebt de uh, stukje stuk, stuk, uh, stuk, Beethovenstraat. en... En uh, een stukje Mozartkade en ja. je hebt een stukje Ruiselkade. Maar man, je hebt twintig bouwstijlen bij elkaar. Ja, dat is ook mooi juist, toch? Ja, het is ook mooi. Hartstikke ja. mooi. En dat moet ook in die nieuwe wijken uh, daar in Weesp gebeuren. Jij nou, kies... Ik vind het leuk dat u het zegt. Het is ook mooi. Dus, ja. dus variatie. Ja, nou, ik vind we moeten dat mooi. het proberen. Ja, precies. Nou, ik wens jullie alle sterkte en alle ja. succes ermee. Ja, ja. ja. Nou, beda bedankt. En tot een Hartstikke andere keer. Leuk. Hartstikke leuk. Adrie was dat uit Weesp? Adrien. Adrie. Dag. Ja, en ook muzikaal wordt er gebouwd. Vannacht aan huizen, aan hele nieuwbouwwijken zelfs. Dankzij Claudia de Brij. En eh, om te beginnen dankzij Frans Pollux. Ik bouw een <zoran> hoes. Ik zag het hoel. Ik kon het zelf kans verzinnen. En geen storm. Begin ik met die moeies. Ik heb het put gegraven, zelf de schurk heb bestuurd. En ik weet al precies wie het buurt. Ik ken ons niet maar wacht, ik heb al van een peren Dus zou ik maar en bouw ik Stein de Stein. Storm kunt er dan Ik ben een architect Ik ben een tummerman Ik heb nooit geweten Dat ik alles kan Ik weet de kans is klein Althans dat wie In dit pand Al verder wil En ik spring en ga in de log als ik weer boven ben. Ik ken ons niet meer wachten. En het pannenbeer, weer werd school als school. Maar met mijn laatste krachten weet ik zeker dat ik een rol. Ik bouw Ik bouw dus, Ik zag het rol en mug het zelf gans verzinnen. Ik en een storm kunt er dan nog binnen. Storm. Ik bouw een huis, ik, ik zag het hol en nu het zelf gans verzinnen. En genen storm, storm. kunt er dan nog binnen. En een storm moest ja. ja. ja. je dan nog binnen. En genen wind kunt er dan nog binnen. Ja, hij heeft het pannenbier alvast besteld, Frans Pollux. Een liedje oorspronkelijk van Gerard van Mazakers, Nu gezongen in het Veneloos van uh, Frans Pollux. Ik bouw een hoes. Uh, Frans Pollux die kent u misschien als de zanger van Neet Oet uh popbandje uit Noord-Limburg. En hij is tegenwoordig ook schrijver. En volgens mij is hij ook radiocollega bij L1 in Limburg. Ja, we hebben het over bouwen vannacht in Kaatsaluna. Ik had het natuurlijk net over bakstenen. fascinerend materiaal. En ik ben ook enorm benieuwd of u misschien uw eigen huis... Uh, aan bouwen bent of gebouwd heeft... en waarom u dat dan zo prettig vond... om, om dat huis eigenlijk vanaf de grond aan op te bouwen. Um, waar, waar let u op bij het bouwen van een huis? Uh, zorgt u ervoor dat u duurzaam bouwt... met duurzame materialen bijvoorbeeld? Maar ook waar liep het mis? En waar liep u tegenaan? En welke problemen had u? Het heeft enorm hard geregend hier... Uh, bij, bij de ingang van Casaluna... Uh, was namelijk de ingangshal helemaal onder, onder water komen te staan... om maar een klein probleempje als het om bouwen gaat te noemen... Dus Misschien heeft u ook wel enorme problemen gehad bij het bouwen van dat eigen huis. En daar ben ik dan ook uh, benieuwd naar. Bouwen, waarom bouwt u graag? Uh, wat heeft u gebouwd? Wat voor huis heeft u gebouwd? En is het een mooi huis geworden? U kunt bellen met ons gratis telefoonnummer 0800-1121. 0800-1121. Mailen, dat kan naar kazaluna.ncv.nl. En twitteren, dat kan ook met hashtag kazaluna. Ja, net bouwde Frans Pollux een hoes. Claudia de Breij woont in een nieuwbouwwijk. Aan Holland zie ik de nieuwbouwwijken saai in oneindig laagland staan. Rijen ondenkbaar jonge eiken, pas geplant, ijverig groeien gaan. Op nummer 11, daar vooraan, ja daar woont Rom. Ron plakt een plastic ornament aan het plafond. Zo lijkt het net echt oud. Als je er niet recht onder staat, als het leven nou Jadzee was, had Ron nooit een grote straat. Ron had heel zijn leven lang bedacht, dat die zou baden in het geld, de ronde macht. Bij 25 miljonair, zo'n vent die nooit de moed op geeft. Nu is hij 31, heeft Jadzee al doorgestreept. Wat zijn de bomen klein, wat hangt er weinig sfeer? Te waren mooi te zijn. Op de maquette was het ook veel mooier weer. Op nummer 10 woont Angeline, zo'n gekke meid. Alle dagen feest in haar studententijd. Ze schopte het toen zelfs nog tot voorzitter van de club. Nu blijft ze steeds maar hangen in haar eierstokgedup. Ze wil een kind, een kind, een kind. Ze heeft geen vent omdat ze alleen getrouwde clubgenootjes kent. Daar had ze toen geen tijd voor. Prezen zijn is best een eer. Maar als ze nou niet opschiet, haalt ze full house ook niet meer. Wat zijn de bomen klein. Wat hangt er weinig sfeer. Te waar om mooi te zijn. Op de maquette was het ook veel mooier weer. En dan daarnaast met al dat bouwpuin in de tuin. Daar woont Jopie Fruin van Autorijschool Fruin. Tegen elke meid van 18, die zich nestelt in het leer. Vertelt Jopie de verhalen uit zijn diensttijd nog een keer. Ook dit verhaal is algemeen bekend. Dat die door drie oosterse scholen werd verwend. Misschien die drie daar op het zebrapad met sluiers nu getooid. Aijzerraad krijg je punten. Maar zijn chance heeft die vergooid. Wat zijn de bomen klein? Wat hangt er weinig sfeer? Te waar om ooit te zijn. Op de maquette was het ook veel mooier weer. Op de oneindige acht, daar woon ik dan. Ik heb twee kinderen, een labra door een man. En geen tijd om na te denken, omdat ik me nooit verveel. Ik schrijf en regisseer het kleuterschooltoneel. Ik ben nou wat je noemt echt een theaterdier. Ik zie het ook al in de jongste, die is nou vier. Wat ze aanpakt, nou dat kan ze weer, vijf, zes, ze weer zee. Ik gooi nooit eens vier dezelfde dikke streep, dus door karree. U komt niet lang start. U ontvangt geen 20.000 gulden. Maar gefeliciteerd! U heeft de tweede prijs gewonnen in de schoonheidswedstrijd. Wat zijn de bomen klein? Wat hangt er weinig sfeer? Te warm om mooi te zijn. Op de maquette. was het echt veel mooier weer. Claudia de Brij in NCRV's Volksspot Nieuwbouwijk. En Lidje uit een van haar vorige programma's. En uh, Claudia de Brij is de komende maanden nog te zien... in haar bekromde voorstelling Hete Vrede. Bouwen, daar gaat het over in Casaluna vannacht. Bouwen van huizen, maar misschien bent u iets minder ambitieus... en heeft u een mooi schuurtje gebouwd. Of een, een uitbouw bij uw huis. Ik ben benieuwd naar succesverhalen, maar ook naar, naar verhalen vol tegenslag. Want bouwen lijkt mij heel moeilijk. En ik ben ook benieuwd... Uh, hoe duurzaam u uh, bouwt... als u een nieuw huis bouwt. Waar let u op? Hoe belangrijk vindt u dat? U kunt bellen 0800-1121... mailen kan met kazaluna... en twitteren met hashtag kazaluna. En ik wil nog even zeggen dat, dat er bellen veel mensen... die zeggen, ja, vanzelf wel eens een kijkje willen nemen... in die baksteenfabriek van Blij, die in het vorige uur te gast was. Nou, dat kunnen we u niet bieden, maar we kunnen wel een mooie fotoreportage... bieden van uh, verslaggever Michiel Driebergen... die bezocht gisteren de baksteenfabriek... van Atseblij in Aalst in Gelderland. En uh, die foto's die uh, heeft hij op Facebook gezet. Facebook.com slash en CRV. Facebook.com slash en CRV. Voor een fotoreportage van de baksteenfabriek van Atseblij in Aalst. Meneer Romein, goeienacht. Goeienacht. Meneer Romijn, u bent een bouwer? Nee, ik ken een bouwer waar het helemaal mis is gelopen bij, bij mij in de buurt. Overtelt u eens. Helemaal compleet misgelopen. Ja, je, je, je wil het niet geloven, maar dat is echt waar gebeurd. Het is al wel eventjes, ik uh, denk wel twintig jaar geleden hoor. Nou, vertel het verhaal eens. En uh, <coughs> dat waren mensen uit de stad. Ja. En, zoals je begrijpt, uh, wij zitten op het platteland hier in het land van Neusden en Altena. Het ja. is allemaal dorp, er is geen stadje bij ons, ja, Wouterweg, maar dat, uh, dat is dus allemaal kleinschalig. Ja. En die man die kwam, ik weet niet wat die mensen daar kwamen, maar uit de grote stad toen en die, uh, die was zo uh, overtuigd van zijn eigen kunnen. Hij had niks in hulp nodig. Uh, hij zal het wel even gaan maken daar, zo met, het, uh, met het oude boerderijtje wat hij in uh, half vervallen staat, opkocht. Ja, ja. Dus, beste man, die had op een gegeven moment aan de gang. En uh, het verliep allemaal nog vrij traag hoor. Ze dus we werkte de met man vrouw en wat kinderen en een, een, een, een, een zwager misschien aan. Dat ging allemaal langzaam. En die man... Die uh, was nogal artistiek. Die een hele, je wilde heel iets apart bouwen, begrijp je? Ja. Dat je nergens ziet. Nee, nee. Ja. Wij uh, in de buurt, zagen dat we, in de omgeving dan dus, uh, zagen dat zo aan. En ze, wat moet dit worden? Ja, alle mensen die wat gaat hij nou, wat is hij daar nou toch aan doen? Nou, ik heb uh, ik denk. Anderhalf jaar is hij bezig geweest. En. Uh, het, uh, ja, het vorderde, maar niet echt. Nee. Tegenslag op tegenslag, daar weer iets wat niet paste. Uh, dit was weer niet goed. Nee, echt. Uh, dat programma van. Uh, uh, ik zo zoek een bouwval, weet u niet? Oh ja, precies. Of Help Mijn Man Is Klusser. Juist, ja, zo'n ja. zo zo figuur was dat. Maar dat praat ja? over twintig jaar geleden, hè? Ja, ja, ja. Die man, die man had een boerderijtje voor niet te veel gekocht. Ik meen toen de tijd voor gulden tijd. Iets van 75.000 uh, gulden. En dat wilde hij die, die verbouwen, maar dat schoot niet erg op en alles ging mis. Alles is compleet misgegaan en die man is er helemaal van naar de kloten gegaan. Hele, hij, hij is helemaal op leeggelopen. Want, want heeft hij dat uh, huis uiteindelijk afgekregen? Heeft hij, ver, uh, heeft hij de verbouwing ooit uh, afgerond? Uh, het is ingestort. Het, het is ingestort? Gegeven. Ingestort. Sheetje. Technisch slecht gebouwd. Zo. En heeft hij er wel ooit gewoond? Of had hij een boerderijtje? Heeft hij dat proberen te verbouwen? Het is ingestort een einde project. Ja, ja. En waar lag dat nou volgens u aan, meneer Romein? Ja, onkunde. Technische onkunde. Niks van bouwen weten. Het eigenwijze raadplegen Draagmuren. Dat wist meneer allemaal zelf wel. Maar hij wist dus helemaal niks. Echt, het was niet te geloven. Het langer is echt het hele huis... Het was in Giezen, in het land van Eusnaal, een hardplaats van Michael, noem de naam niet meer, wil ik niet meer, ik vind het veel te lullig voor die nee, mensen. Nee, begrijp ik, nee. Maar eh, echt, het stortte echt helemaal in de dus, dus Het ging helemaal tegen de grond. Het was dus net dat ja. een urkaan of gegaan was. Het was niet, was niet. Dus nee, kon... nee nou, en dat, dat, dat huis is nu ook echt helemaal weg? Of is er iemand gekomen uh, die het later alsnog uh, welkundig heeft verbouwd? Eh... Uh, nou, ik weet, maar ik heb het niet goed gevolgd. Maar ik heb het nog eens nagevraagd. Die man die heeft die bouwval toch weer iemand anders kunnen verkopen. Ja. En die, uh, die kon dus wel bouwen. En die heeft er een uh, wel iets van weten te maken. Kijk, heel goed. Maar de, de, de les uit dit verhaal... je moet wel kunnen bouwen weer ermee beginnen. Uh, en, en hoe is het met die meneer verder afgelopen? Heeft hij een gewoon ja, keurig nieuwbouwhuis gekocht? Fi financieel geruineerd. Ja, wat treurig, hè? ja. Ja. We denken zo'n oud boerderijtje. Een oud boerderijtje is een best groot ding. Wat zoiets kost. Ko eh, het was niet in al de beste staat. Er moest heel veel aan gebeuren. Normaal ook. Maar hij had er allemaal eigen ideeën over. Ik denk dat die man plus zijn 25.000 gulden die hij betaalt had aan, aan, aan dat oude pandje. Ik denk dat hier een ton of anderhalf aan het verspijken en dus het weer in. Nou, treurig hoor. Bouwen is een uh, is een vak en bouwen is een kunst en die kunst moet je wel beheersen, uh, anders moet je er misschien niet aan beginnen. Dat is de les uit uw verhaal, meneer Romein. Dat Dank u daar. wel voor uw reactie. Oké, okay, fijne avond. En een goede nacht nog. Daar. Daar, Patrick Sentjens, goede nacht. Goede nacht. Ben jij een beetje een bouwer? Nou, ik ben zelf niet een bouwer. Ik ben uh, beheerder van een cultuurcentrum en daar hebben we enorm aan gebouwd. Hebben jullie dat uh, uh, zelf gedaan, met vrijwilligers bijvoorbeeld? Ja, met ontzettend veel vrijwilligers, godzijdank. En uh, met een aannemer en uh, allerlei andere vakmensen... Ja. hebben we een uh, voormalige gymzaal, die functioneel niet meer voldeed... en eigenlijk op de, op de slooplijst stond, hebben we omgebouwd tot een cultuurcentrum. En daar zijn we nu in het finale stadium bereikt. Ah, dus het cultuurcentrum gaat bijna open. Nou, het is eigenlijk al open, alleen uh, ja, zo tussen de bouwwerkzaamheden door beginnen de lessen al. Mm -hmm. En uh, dat, ja, dat is heel spannend om, uh, om mee te maken, moet ik eerlijk zeggen. En hoe hebben jullie dat dan aangepakt? Want nou, net uh, misschien heb je dat gehoord, uh, die meneer Romein die, die had een, echt een tragisch verhaal over een totaal een mislukte verbouwing... omdat de bouwer in kwestie eigenlijk niet zoveel van bouwen wist. Uh, hebben jullie alleen maar gewerkt met, ja, met aannemers, zeg je, maar ook met vrijwilligers die weten wat bouwen is... Ja, ja, ja, we hebben met een aannemer gebouw, uh, gewerkt die uh, heel goed weet uh, hoe de zaken in elkaar zitten. Yeah. Uh, en, en tot op de dag van vandaag weet hij dat nog steeds heel erg goed. En aannemers, daar bedoel ik mee te zeggen, dat zijn mensen die weten heel goed in te schatten... Uh, of wat je vraagt uh, uit te voeren is en wat dat gaat kosten. Mm -hmm. En vervolgens hebben ze ook al voor de bouw ingeschat wat dat aan meerwerk gaat opleveren. Dus in die zin kan ik wel aansluiten bij het vorige verhaal... Uh, het meerwerk, dat, uh, dat, dat, ja, dat kost je meestal de kop, zal ik maar zeggen. Ja, maar, maar zij hebben dat uh, van tevoren gecalculeerd en jullie hebben er ja of nee tegen kunnen zeggen? Uh, nee, het meerwerk dat is iets dat zie je niet. Dat, dat komt pas achteraf. Hè? Uh, ze voeren uit wat je ge, uh, uh, begroot hebt, uh, wat je ingeschat hebt. Um, maar op een gegeven moment komt er een moment dat er allerlei lijken uit de kast komen... die je niet hebt in kunnen schatten, die je niet hebt kunnen zien. Yeah. En die kosten dan uh, ja, veel geld. En gelukkig hebben we dan ontzettend veel vrijwilligers die ook heel vakkundig zijn... en die uh, heel veel arbeid, want dat is natuurlijk de grootste kost altijd met, uh, met verbouwingen... die dat hebben uh, kunnen oplossen. Noemen ze een paar klussen die vrijwilligers hebben gedaan, Patrick? Nou, even heel... Concreet op dit moment zijn we het bouwen aan de tribune. Ik zei, we zijn een cultuurcentrum, dus uh, we willen daar ook een theatertje in bouwen. Ja. En we zijn nu op dit moment bezig met het maken van de tribune. Die was geoffreerd op uh, een dikke 41.000 euro. En we bouwen hem zelf, dus zonder de arbeid, puur materiaalkosten, voor 10.000 euro. Kijk, dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Nou, en um, dat kan ik wel zeggen. En als je dat doortrekt op de totale verbouwing, dan, <lacht> dan is dat veel geld. Ja, ja, ja. De... Zie, zie je die gymzaal überhaupt nog terug in dat cultuurcentrum voor je gevoel? Of is het echt een totaal andere ruimte geworden? Ik heb geprobeerd om uh, zoveel mogelijk elementen terug te laten komen. En uh, dat is uh, ten dele wel gelukt. Je ziet nog steeds de steunbalken waar de ringen aan gehangen hebben. Mm -hmm. Of waar de, uh, in de vloer de, de haken in zaten om het uh, basketbal te uh, net of, nou ik zeg het eigenlijk verkeerd, de, de tennisnetten, de, de badmintonnetten op te zetten. Je ziet de gaten nog zitten waar de basketbalnetten gehangen hebben en zo. Ja, die zijn er nog wel. Maar het is eigenlijk nu wel echt heel erg omgetoverd tot een cultuurcentrum, moet ik zeggen. Hoor. Dat, uh, ja, leuk. leuk. Wat, wat, wat heb je zelf bijgedragen aan de bouw? Of was jij de grote ja, roerganger? Nou, ja, ik ben de, de, niet alleen de initiator, maar naderhand ook de vrijwilliger natuurlijk. Want... Uh, ik heb er ontzettend veel tijd in zitten. Ik, was, uh, ik heb niet jullie hele uitzending kunnen volgen, want ik was nog maar net thuis. Het yeah. ging het over bouwen, dus het was nou leuk om er, om er in te vallen natuurlijk. Yeah. En um, uh, ik was net thuis omdat niet alleen dat er allerlei culturele dingen alweer aan de gang waren, maar dat er tegelijkertijd gelast werd, uh, geslepen werd en in de mening gezet werd, want morgen wordt de rest uh, betimmerd van Kijk. die tribune uh, overigens. En dat is eigenlijk het laatste staartje wat we aan de binnenkant moeten doen. Ja. Ja, en, en aan de buitenkant, om even over problemen te spreken en lijken uit de kast uh, te spreken. We hadden de ingang aan de ene kant gepland. En die is allerlei omstandigheden aan de andere kant gegaan. En dan blijkt daar een debiet van 50 cent, uh, 80 centimeter in te zitten. Een, een wat zit erin? Een, een debiet, ja, dat is een, uh, een, een hoogteverschil van 80 centimeter. Ja. En dat 80 centimeter betekent dat er een bordes gebouwd moet worden. En dat bordes dat... Uh, moet weer opgevangen worden met Latijen en ingewikkelde dingetjes allemaal. Nou, dat kost weer een paar, ja, 9 duizend euro extra. Want je wilt een beetje in de stijl van het pand opgetrokken hebben. Ja, maar die ja. vrijwilligers staan alweer klaar. Ja, die staan godzijdank allemaal klaar. Ja, dat klopt. Alleen ja, sommige dingen kun je niet door vrijwilligers laten nee, doen. Nee. Dus als het geheid moet worden, dan uh, moet dat echt door een bedrijf gedaan worden. En dat soort zaken, ja... Ja, ha hard werken, maar mooi om te zien hoe zo'n zo, zo gymzaal echt omgebouwd wordt tot, tot cultuurcentrum. Maar waar kunnen we dit nieuwe cultuurcentrum bewonderen trouwens, Patrick? In Leerdam. In Leerdam. In de de glasstad van Leerdam. De glasstad van Nederland, zeg maar. Ja. We hebben een, een, een glasmuseum, het enige glasmuseum wat Nederland heeft, het nationaal glasmuseum. We hebben een glascentrum waar live ook door grote kunstenaars glas geblazen wordt. Ja daar staat het een beetje bekend om. Nou, diezelfde kunstenaars hebben in allerlei uh, ornamenten, bijvoorbeeld ook lampen. Uh, Zo'n Bernard Heeser bijvoorbeeld, is een grote naam in de, in de wereld, die heeft uh, lampen geblazen voor ons. Die, uh, ja, die, die zijn te bewonderen, te plekken. En uh, amateurkunstenaars die hangen daar hun kunst uh, wisselend op, zeg maar. En uh, voor de rest wordt uh, wordt er toneel gemaakt, er wordt gedanst, er wordt ge gezongen. Er zit een muziekschool in, een uh, hele grote muziekschool moet ik zeggen. Wordt er wordt gejimbeet. Er wordt tai chi gedaan uh, vanaf deze week. Dus inderdaad een centrum echt voor de hele Leerdamse gemeenschap wat dat betreft. Ja, en uh, met een behoorlijk grote uitstraling. Ja. Een keertje. ja, ja, ja. Nou, gecomplimenteerd ge ge ge met jullie, jullie werk. En uh, maak, uh, maak er een uh, uh, ja, mooie opening van straks. Want dat gaat vast gebeuren. Ja, hè? dankjewel. Een mooie heropening van en sterkte met alle laatste loodjes. En dat er niet al te veel lijken maar uit de kast mogen vallen. Ik hoop het ook. Patrick, dankjewel, dankjewel voor je reactie. Goedenavond. En Slaap lekker straks. Dag. Dankjewel. Ook aan de telefoon Ed. Ed woont in de Beemsterdag. Ed, nacht. Ja, nacht. Het uh, was voor mij een uitdaging toen ik nog uh, in mijn goede dagen was... en mijn vrouw nog een goede baan had. Maar ja, die heeft namelijk nou wat reum had, dus dat is niet meer. Ja. Hebben wij een, een, een oude bakkerij opgekocht... En dat was eigenlijk een uh, jaren dertiger huis, die nog wel eens op dat pololaan ziet. Aha, en dat was een huis in de Beemster? In de Beemster, ja. zuid -Beemster. Ja. En dat huis dat is eigenlijk uh, nog gebruikt door de Duitsers als hoofdkwartier. Oh, Duitse hoofdkwartier in de Beemster. Ja, ja? Wij, wij hebben dat huis hebben wij opgekocht, want het huis was verkracht. Mm -hmm. Wat ze wel hebben gedaan toen uh, het hadboord pas uitkwam, in die jaren hebben ze dat in dat huis verwerkt als een uh, nieuw bouwmateriaal. Ja. Uh, we zijn erachter gekomen dat het dus een heel slecht iets is dat het bol gaat staan. Oh. Nou, ze hebben er een ijzeren uh, reling ingegooid waar In dat huis zat glas en loodraam. Een grote glas en loodramen wat je zo op de weg keek. Nou, ja. uh, het zag er niet uit, het was helemaal verkracht. En ik vond het een uitdaging omdat binnen, binnenhuisarchitectuur. Mijn erg trok. Mm -hmm. Om het dus in originele staat weer terug te brengen. En, en kon je dat ook, Ed? Want, want kon jij bouwen en verbouwen? Nou, ik heb, uh, we hebben, met een ploeg hebben we dat gedaan. Ja. Ik heb dus uh, het dus ontwerp gemaakt op papier. als, uh, als uh, amateur-architect. Ja. Uh, ik heb dus inderdaad zelf geschilderd en geschuurd ook. En we zijn dus met een uh, ploeg oude, volle dammer. Werkers, dus ja. die bouwvakkers die nog echt vaklieden zijn. Ja. hebben we dus het helemaal opnieuw gemaakt. We hebben de nieuwe lambriseringen gemaakt. helemaal van de hout. De, de eikenhout... Uh, uh, de eikenhout uh, leuning weer naar boven toe. de plafonds zijn er allemaal uitgegaan. Het is allemaal gestuurd door met allemaal mooie vormen erin. Wat je ook wat je op de Herengracht ziet. Ja, ja. Nou, het, het, het, het, het, het is een prachthuis. Alleen. Ik, had het ik heb het moeten verkopen. Ja, Ik zit op de taxi, de boel stort in elkaar. Mijn vrouw verloren werk omdat ze reuma krijgt. Ja. Dus ik er het niet meer om uit te betaalen, af te betalen. Maar, maar dat is een treurig, en... uh, treurig. Ja. iets. Dat is een hard gelach. Lijkt me als je zo'n huis met zoveel liefde ja. uh, uh, in ere herstelt. Ja, absoluut. Ik heb, ook alle... ik heb ook de meeste bouwboeken van Amsterdam. Ook uh, van de Lutherse kerk, alle, van de Gracht. Alle bouwplannen heb ik. Ja alleen wat ik wil zeggen, even terugkomen op de nieuwbouw. Ja. Ik vind het heel jammer voor de architecten, die nu worden opgeleid, die worden eigenlijk niet opgeleid dat ze hun expressie kwijt kunnen, maar die worden opgeleid tot econoom, omdat ze met een bepaald budget moeten doen. Dus wat je dus ziet in Purmerend of in die nieuwbouwwijken van Amsterdam, en vooral zeker met de paar etages, het zijn net kazernegebouwen. Ja. Er stroomt niets vanuit. Het nou, is allemaal de, te eenvormig, vind je? Ja, dat vind ik zo jammer. Nou, ik heb het. We heb, uh, je een, een, een, een stad kun je ook ontwikkelen. Zoals wat je dus een, een bloemkoolwijk noemt, wat je dus in de gors hebt. Dus bloemkoolwijk, wat is dat? Nou, dat zijn, uh, dat zijn hofjes allemaal die in elkaar overlopen. Dat je het dorpse gevoel krijgt en toch in een stad zit. Dat is in Amsterdam ook? Nee, dat is een Permerent. Oh, dat is een Permerent. Oké, okay, oké. Okay. Dat is de Gors-Zuid. Nou, wat ik dus uh, vroeger heb gedaan, en dat heb ik met Adrie gedaan, die u net hebt gehad. Ja? Oh ja, Adrie uit Weesp, ja. Ja, wij hebben dus gevormd de Kavel Nieuwbouwgroep. Wij wouden in, in, in Aartsveld-West gaan bouwen. En we hebben samen met de architect hebben we een hele wijk opgezet. En dat is helaas niet doorgegaan. Maar... We wilden dat door allerlei belangen en toestanden wat er gebeurd is. Ja. Maar wij wilden zo'n soort wijk in elkaar zetten. En iedereen denkt wel is die A3 is gek. Nee, dat is hij niet. Hij heeft wel verstand van zaken. En, en zit jij nu ook weer in het project in Weesp, Ed? Ik zit niet in het project in Weesp. Ik heb hem nog niet gesproken. We hebben wel in het project in Weesp, in de oude Weesp gezeten. We hebben met Henny Meijdam aan tafel gezeten. En wie is dat? Henny Meijdam was gedeputeerde. Oh ja. Die zat toen in Saddam en daar moesten 50.000 woningen gebouwd worden tussen uh, Weesp en, en Muiden. Nou, de, Muiden heeft het goed gedaan, die kruidfabriek is weggegaan, daar is die wijk gekomen. Wij waren met een boer bezig, die wou zijn land verkopen, maar omdat er eigen stegel was van politieke partijen, ik zat zelf in de CDA, ik ben eruit gelopen, ja. en persoonlijke belangen... Toen hij mij heeft gezegd, in, in, in, dat was in heel veel zin in een vergadering. Ja, jongens, kom jullie nou weer gezwijd, want ik moet 50.000 huizen neerzetten. Uh, Uiteindelijk, Ed, het, met Adrie hebben het kanten klaar. Jullie leggen te stegelen met elkaar alleen bij gebrek aan geld. We moesten een miljoen gulden lenen om dat land op te komen. We ja. nou, zat voor 150 miljoen omzet op. En geen één bank wou, een dubbeltje op 1000 euro gaan alleen. Nee, dus door gebrek aan geld kon dat hele project niet, uh, niet uh, nee, doorgaan. Nee, want want want ben jij, Ed, als ik dat zo hoor, even, even los nu van, van, van uh, die, die, die, die woonprojecten die je dan samen met Ali hebt ontwikkeld, ben jij zo'n bouwer? Want samen met je makkers uit Volendam kon je dus dat, dat verwaarloze huis in de Beemster uh, omtoveren tot, tot een heel authentiek paradijsje. Ik bedoel, heb je dat kunstje vaker geflikt? Ja, ik heb dat kunstje vaker geflikt dan in de, in, in de stad. Dat was in Oud-West was de eerste woning. Maar dit is, uh, dit is gewoon een uitdaging om iets... Je kan sfeer brengen. Ik vraag me af waarom ze ook nou niet eens een keer een vrouwelijke architect neemt. Heb je wel eens gehoord dat als vrouwen in de keuken staan... dat ze last van de rug krijgen? Als mannetjes hun keuken in elkaar gaan zetten... dan zetten ze het in elkaar niet zoals de huisvrouw het wil hebben om te werken. Ja. Die, die keukens zijn te laag. ze zijn tien centimeter hoger. Nou, al die dingen, stopcontacten die op onogelijke plaatsen zitten. Nou, je van een huis kun je echt iets moois maken. Maar dan moet je er wel liefde voor hebben, zeg je. Dan moet ja, je ook ja. uh, uh, uh, uh, uh, een huis een beetje op maat mogen maken. Ja, maar in deze tijd is het gewoon moeilijk. Het, het, het huis op zichzelf is niet, is niet duur. Maar twee derde van het huis. Dat is de grond die je betaalt. Ja, en moet ja. je voor een derde moet het huis neergezet worden. Jongens, architectonisch kun je daar gewoon niks aan doen. Nee. Hoe, hoe is het goedkoopst? Hoe is het snelste klaar? Dat is tegenwoordig de trend. We hebben geen architecten meer die zich uit kunnen leven. Nee, dat vind jij zonde. Dat is mij helder. Ja. Ed, mag ik je bedanken voor je reactie? Ja, tot En een hele goede nacht nog. Ja hoor, dank ja, Ed, een, een, een bevlogen bouwer, zo te horen. Heeft het huis in de Beemster echt helemaal weer, weer opgeknapt. Moest daar helaas weg. Um, Patrick, uh, de, de projectleider van, van, van dat cultuurcentrum. Uh, vanuit een gymzaal ontstaan. Mooie bouwverhalen. Ik ben ook benieuwd naar uw bouwverhalen. Misschien bouwt u uw eigen huis. Of heeft u dat ooit geprobeerd? Ik ben heel benieuwd hoe dat u uh, vergaan is. Uh, waar u tegen aanliep. Of het allemaal vlekkeloos is verlopen. Of dat u zegt: van ja, ik had toch wel wat dingetjes over het hoofd gezien. Maar misschien bent u een, een man met, uh, of een vrouw met kleinere ambities... En, uh, en heeft u een mooi schuurtje gebouwd of een mooie uitbouw. En ook dan ben ik benieuwd hoe u dat uh, hebt gedaan. En ik ben ook benieuwd hoe duurzaam u bent uh, geweest toen u bijvoorbeeld dat huis bouwde. U kunt bellen 0800-1121. 0800-1121. U kunt een uh, mailtje sturen naar uh, kazaluna.ncf.nl. En uw tweet is welkom op uh, hashtag Kazaluna. Ja, dan bouw je dus een hoes. Dan heb je op een gegeven moment een hele nieuwbouw. En dan nog het interieur. Dan biedt deze man uitkomst. Dit lied, dit is een ode aan een meesterlijke man. Bescheiden, vriendelijk en ingetogen. Een binnenhuisje niet die bijna alles maken kan. Geen zee gaat hem te hoog qua wat die man bedenken kan. Geen huishouden dat zonder hem nog functioneert en dan heb ik daar echt geen letter aan gelogen. O oh Jan de Bouvrie, ik heb een lied voor je geschreven. Jan de Bouvrie, je maakt een feestje van ons leven. Want zoveel kleuren wit heb je nog nooit gezien Hij werkt er niet met één, hij heeft er minstens tien En wat je van die kanjer ook kunt leren Is het geheim van alles combineren Wat zoeken ze bij Primafoon een nieuw model Bedenkt hij er niet één, maar minstens tien toch wel Hij is een loisje niet en overal heel graag gezien u raadt het al, ik heb het ook. Mijn hart begrijpt nog steeds niet wat ik in die gozer zie. Hij heeft hem van begin af niet gemogen. Zijn kranen zijn van goud, maar werken doen ze niet, zegt hij. Naar mijn idee is dat verhaal gelogen. Want koop je een nieuw huis, maak je een strak makeoverplan. Met spullen die je fijn bij de Ikea halen kan. Het is misschien niet chic, maar daarom wel uniek. En zeker weten dat je het fijn combineren kan. aan Jan de Bouvry door de Berinis. Ja, Arnie en hij de Berinis. Marjola Meijers, die Arnie speelde in dat duo... die gaat het theater in het komend seizoen trouwens... met haar jubileumprogramma van Berini tot Solex. Want inderdaad, de Berinis die bestaan niet meer. Maar Marjola Meijers is nog altijd actief in het theater. aan en en Jan de Bouvry. Jeroen Joos, goeienacht. Goedemiddag. Dag Jeroen. Jij bent op dit moment een huisje aan het renoveren, hè? Klopt. Wat voor huis is dat? Um, eigenlijk is het een veredelde bouwketen. Dat is gebouwd voor de dijkzwaring hier. Dat is uh, heel klein. Het is een kamer, verliering, vliering, keukentje, wc en een grote kast. Mm -hmm. En waar staat het huis, Jeroen? Um, het staat bij Rilland. Dat was in uh, Zeeland. Oh dat ja, in Zeeland. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, precies. En uh, hoe ben je naar dat huisje gekomen? Uh, nou, we waren op zoek naar een huisje. We zijn eigenlijk gewoon rond gaan rijden en rond gaan kijken naar huisjes die leeg leegstaan. Daar hebben we de eigenaar opgezocht via het kadaster. Ja. En daar hebben we gewoon contact mee opgenomen van hey, heb je plannen voor dit huis of niet? Uh, zouden wij daar kunnen wonen voor een kleine prijs? Mm -hmm. En uiteindelijk uh, heeft de eigenaar van dit huis dus ja gezegd. Dus je hebt het huis niet gekocht, maar uh, je, je huurt het nu van, de, van, de, van deze meneer of mevrouw? Uh, nee, wij zitten hier anti-kraak. Oh, anti-kraak, oké, okay, oké. Okay. Maar goed, het lijkt me dan ook een huisje wat, wat uh, uh, uh, niet, niet in uh, de meeste uh, florissante staat is? Uh, nee, absoluut niet. Er, heeft, er hebben krakers ingezeten, er heeft jeugd uit het dorp heeft ingezeten, van alles gevandaliseerd. Ja. Het heeft gelekt, dus het is een hele rot. Ja. Uh, op een moment uh, hebben de meeste rotten eruit gesloopt. Ja. Dus echt het uh, bouwen begint nu pas eigenlijk. En wat ga je allemaal doen in het huis? Want de, de, de sloopwerkzaamheden kon je zelf. Kun je, kun je de bouwwerkzaamheden ook allemaal zelf? Mm, zoveel mogelijk. Mm -hmm. uh, de kozijnen zijn een aantal van rot. Die worden wel door een aannemer gezet. Voor de rest wil ik eigenlijk alles zelf doen. En wat ga je allemaal doen dan, Jeroen? Uh, ik zal het dakbeschot moeten repareren. Ik moet isoleren. Ik moet een vloer leggen op zolder. Ik moet een vloer leggen hier beneden... Ja, eigenlijk alles. Ja, ja, ja. Alles wat je nodig hebt in een klein, simpel huisje moet ik zelf aan doen. En heb je daar ervaring nou, mee? Ja, ik heb eigenlijk altijd in verbouwingen geleefd bij mijn ouders. Oh, die waren en, dol op verbouwen? Ja, en ik ben zelf vrij technisch aangelegd. kan lekker knutselen. Uh -huh. Mijn vriendin ook, dus... Uh, gaat wel lukken. Ja, ze, ze, ze gaat jou ook helpen bij die verbouwing. Ja. Ja. Ja, Je zegt al, ik, ik moet het huis isoleren. Nou, Dat is een, een methode om energie te besparen. Let je ook verder bij die, bij die verbouw nog op duurzaamheid? Uh, ja, absoluut. Ik, uh, ik vind hoe de maatschappij hier tegenwoordig in West-Europa is veel te verkwistend. Zowel energie als materiaal. Ja. Dus um, ik probeer eigenlijk allemaal materiaal te gebruiken wat anders weggegooid zou worden. En voor welk materiaal heb je het dan bijvoorbeeld? Ja... Uh van alles wat, wat ik kan gebruiken. Ik heb gisteren heb ik uh, een paar dakgoten gescoord... die iemand eigenlijk weg ging doen. En ik heb gevraagd van, mag ik die hebben? En zei, oké, okay, kom halen ja. En dan heb ik dakgoten voor mijn huis. En zo ga je oh, ook uh, andere, andere materialen uh, hergebruiken. Ook, ook vloeren bijvoorbeeld? Zijn dat ook gebruikte vloeren... of zijn dat nieuwe vloeren die erin gaat leggen? Um, nou, er lag nog een vloertje lag hier in het huis toevallig. Ja. Uh, een parket. Dus die gaat er lekker in. En voor de rest uh, moet ik, zal ik voor de zolder iets moeten vinden. Iets van plaathout of planken om uh, erin te leggen. Maar dat komt wel goed. Uh, ik had het al erst vandaan. Ja, ja, ja. dus uh, hergebruik is, is een groot goed uh, als het om uh, jullie verbouwing gaat. Ja, absoluut. Ja. We hebben ook geen, geen gas hier of zo. Dus oh, hoe, hoe stook je dan? Er zat op dit moment een oliekachel, maar die gaat eruit, denk ik. Ja. Uh, we willen gewoon een scoren scoren... en dan lekker op huid gaan stoken. Ja, en, en wanneer uh, hoop je echt uh, de verbouwing af te hebben? Ja, dat zal sowieso... Uh, ik, ik, ik blijf projectjes hebben om uh, bijvoorbeeld uh, regenwater op te vangen voor de wc. Of dan weer dit, dan weer dat. Uh, ik heb altijd wel ideeën, dus het zal nooit stoppen. Nee, nee, nee. net zoals je auto's altijd uh, aan het verbouwen waren... ben jij ook wel iemand die altijd uh, net dat ene dingetje ziet wat nog moet veranderen. Of je ziet altijd net iets wat nog mooier kan. Ja, ja, ja. Maar ik hoop er voor, er, binnen een week zover te zijn dat er uh, geleefd kon worden hier. Al oh, wat goed. Zeg, en uh, um, het is anti-kraak, zeg je. Jij wil dan ook zeggen dat je op een gegeven moment dat huis weer uit moet? Nou, normaal gaat anti-kraak via zo'n bureau. Dus een huiseigenaar uh, huurt een bureau, laat zeggen Camelot of HOD, huurt dat in. Ja. En die zorgt dat er kraakwachten ingaan. Nu is het zo dat... Wij zijn zelf naar de eigenaar gegaan. Ja, je hebt het van een particulier uh, uh, de, de toestemming om dit huis te gebruiken, antikraak te gebruiken. Ja, ja. En uh, eigenlijk is het als we huren het niet omdat het niet mag. Omdat het als bestemmingsplan heeft het schatok. Ja, ook oh, ja. woning. Ja. Dus hij mag het niet verhuren als woning. Maar als antikraak mag je er dus wel in zitten. Omdat antikraak zit ook in fabriekspanden, zit in kantoorpanden. Oh ja, ja. Dus dat, als, als het mogelijk was geweest, hadden we hier gewoon huur gezeten. Maar we zitten hier dus antikraak. Maar de eigenaar vindt het wel best. We zetten het vast voor een jaar. Uh, daarna zien we wel. Ja, jullie hebben een mooi huisje. En uh, jij kan je lol op, want volgens mij vind je verbouwen ook gewoon hartstikke leuk. Ja, dan wens je nog enorm veel plezier met het, met het uh, omtoveren van een schafthok... tot een mooi huis voor twee daar in Rilland in Zeeland. Jeroen Joosten, dankjewel voor je reactie. Ja, ook bedankt. Tot de andere keer. Goeienacht. Ja, u ja. kunt nog even meepraten over bouwen. Uw succesverhalen, maar ook uw horrorverhalen. Ze zijn welkom op 0800 3555. Op, uh, nee, niet op 3555. Dat is het nummer van Radio 5. Kunt u morgen weer bellen. 0800 1121 0800 1121. mailen kan naar Kazaluna, en twitteren. Dat kan met hashtag Kazaluna. Ja, muziek kan ook een bouwsteen zijn. En op die bouwsteen is dit lied gebaseerd van Joy Fleming. Een lied kan Eine Brugge zijn. Was hat es gegeben? Jahre, die drehen sich nur im Kreis. Du möchtest dich enden, doch niemand zerbricht das Eis. Mm -hmm. Dann sprichst du mit Stop! Fleming, een lied kan een Brücke zijn. Joy Fleming is nog steeds een van de bekendste en meest succesvolle jazzzangeressen in Duitsland. Ik kijk even in onze mailbox uh, ksaruna.ncfw.nl en vind daar een mailtje van Jeroen Ter Schelling uit Apeldoorn. Jeroen schrijft in de nieuwe Apeldoornse wijk Zuidbroek wordt heel creatief met bakstenen omgesprongen. Allerlei kleurschakeringen en robuuste bouw zijn er te vinden. Het mooiste is nog wel dat de standaardbouw van rijwoningen is onderbroken. Inspringende vormen, verdiepingen die verschillen, erkers en dak uitbouwen die totaal anders zijn ten opzichte van elkaar. Elke liefhebber van bakstenen en vrije architectuur kan ik aanraden om daar eens rond te gaan kijken. De wijk is ongeveer voor de helft af, dus een avontuur om eens te bekijken en te fotograferen. En als u het zoekt, schrijft Jeroen Terschelling nog, dan vindt u deze wijk Zuidbroek, in het uiterste noordoosten van de stad Apeldoorn, ten noorden van de buurt Sprenkelaar in de wijk Zevenhuizen. Nou, dan weten we hem te vinden. Een bijzondere wijk, dus volgens Jeroen Terschelling. Dankjewel Jeroen. Dan een mailtje uit de Verenigde Staten van Jol van Haren. Ik zit te luisteren naar jullie programma over bouwen. En het verhaal over de productie van bakstenen vond ik zeer interessant. We wonen sinds één jaar in de Verenigde Staten. En daar zijn alle huizen van hout. En ik vind dat echt helemaal niks. Een flinke storm. Nou, zo'n beetje zo'n storm die wij gehad hebben vannacht. En vele huizen zakken als een kaartenhuis in elkaar. Ongelooflijk dat in dit land de huizen nog steeds niet van baksteen zijn. Ik, me af, ik vraag me af liever gezegd waarom alle huizen van hout zijn hier. Ik verlang in ieder geval weer te wonen in een echt bakstenen huis. Veel mooier en vooral veel steviger. Al dus, Jol van Haren. Dankjewel, uh, Jol. Uh, dan heb ik meneer Meijer aan de lijn. Goeienacht. Dag, meneer Meijer. Goedenavond. Meneer Meijer, u heeft een uh, huis uh, verbouwd en dat is goed gegaan? Tot mijn stomme verbazing, ja. In 1959 <laughs> kreeg ik van de... Van de dat maar mijn werkgever het bericht: je kunt een huis krijgen als je wilt. Want dat is al, dat is al drie of vier keer geweigerd. Ga maar eens kijken. Ik was, we waren nog niet getrouwd. Ja. We gingen kijken, ik kwam daar. Ik schrok me rot. Het huis was totaal uitgewoond. Er waren de de muur tussen de keuken en de slaapkamer was weggebroken. Ja. Het huis stond al vol met, met, met oude, oude uh, troepen en zo. Dus het, het was echt helemaal niks. Maar ik stond zo om me heen te kijken: het was een zonnige ochtend, denk ik denk, denk weet. Ik heb geen overburen. De zon schijnt. In die tijd moest je honderden gulden bewaren, be, betalen voor een, voor een kamer. Ja. Ik denk, weet je wat, ik probeer het, ik doe het. Ja, waarom niet? Ja, precies. Waarom niet? Dus ik heb gezegd, ja, ik, ik doe het. Maar nou, dat ging een beetje moeilijk. Want in die tijd waren we nog niet getrouwd. En je moest voor het CBA een woonvergunning krijgen. Dat levert heel veel moeilijkheden op. Maar ja. dat is uiteindelijk gelukt. Ja. Ik heb tegen mijn vrouw, tegen mijn... Toen nog niet, mevrouw me verloofd gezegd, ik heb een huis. Oh, leuk, ik ga kijken. Ik ga kijken. Nee, dat moeten we niet doen. Nee, u dacht, dat dan moet, dan kan, kan ze beter niet doen, doen, want dan gaan ja, we niet verhuizen. <laughs> <laughs> ik, ik moet het eerst een beetje opkappen. Nee, dat ja. accepteren ze niet. Dus uiteindelijk, we zijn gaan kijken. Tot mijn stomme verbazing, was ze eigenlijk wel enthousiast. Ja. We zijn met z'n tweeën aan de slag gegaan... Ik ben erg onhandig en zij is erg onhandig. Oeh, dat is geen goed uitgangspunt bij dat de verbouwing dus van het huis. Nee. We moesten beginnen met de gemeente te bellen om te zeggen... jong, kunnen jullie al je oude meubelen weghalen wat hier staan? Het ja. hele huis stond nog hartstikke vol. Ja. Er kwamen een paar mensen van de gemeente... en die hebben een, een grote kar onder het, onder het huis gezet, alles uit ruimte gekiept... en die zeiden, jongen, jongen, jongen, waar in hemelsnaam beginnen jullie dan? En, en jullie begonnen op een gegeven moment, ondanks feit dat je niet handig was, begonnen jullie. Wat, wat heeft u allemaal gedaan, meneer Meijer? We hebben een nieuwe muur gemaakt tussen de keuken en de slaapkamer. We hebben alle, bijna alle ruiten vernieuwd. We hebben een gedeelte van de elektriciteit vernieuwd. Allemaal met z'n tweeën? Met, allemaal met z'n tweeën. Al, als, als twee mensen met twee linkerhanden? Allemaal met twee mensen met twee linkerhanden. Maar hoe krijgt u dat dan toch ja. voor elkaar? Ik heb zelf ook enorme linkerhanden, maar ik zou, ik zou niet weten hoe je elektriciteit moest vernieuwen... of een muurtje moest met z'n... Nou, ho hoe doe je dat dan? Daar sta ik dus nog steeds versteld. Maar, natuurlijk ga je wel vragen, hoe doe je dat? En oh, ik ja. heb nogal voorzichtig haar. Dus toen ik met elektriciteit aan de gang moest, dan had ik wel, wel zes keer geïnformeerd... hoe zit dat allemaal en zo. Ja. Uh, het enige wat, niet, wat we niet zelf gedaan hebben... is als je de wc doortrok, dan spoten het water alle kanten op. En dat heeft, maken, dat heeft de huiseigenaar huis gedaan. Ja, u dacht, daar ga ik niet aan beginnen. Dat, dat ik denk, daar kan ik echt niet aan beginnen. Maar na, na, nadat u dat allemaal gedaan had, de elektriciteit deed het... Uh, uh, uh, het muurtje bleef staan? Alles, alles deed het. Ja, we, ik heb nog steeds grappige herinneringen eraan. Ik kan me herinneren, op een gegeven moment moesten we wat gaan metselen. Ik had wat cement gehaald... En dat had ik in een televisie gedaan. En die moest achter op de fiets. In die tijd had je nog geen auto. Nee, nee. Dus wij liepen langs het Oosterpark. Dat huis was in, de in, in, de, in, de, in Amsterdam. In de Vrolijkstraat. Ja. En er stopt een auto. En die, die, de man staat buiten en die zegt... Meneer, als u een televisie zo vervoert, dan doet hij het echt niet als u thuis komt. <lacht> dan zet hem maar achter in de auto. Kijk. Mijn vrouw en ik keken elkaar aan. We hebben de doos achter in de auto gezet. En hij heeft ons keurig naar het huis gebracht. En hij heeft nooit geweten dat hij cement zo voert. heeft. Nee, in plaats van een televisietoestel. Maar het, het was kennelijk uw, uw dierbare wens om, om, om samen in uh, één huis te gaan wonen. Om, om een huis te hebben, überhaupt. De, wie weet heeft, heeft, heeft die, die, die, die. Nou, het was echt graag waarmee u een, wilde verhuizen. Het was een, een, een, een aangelegenheid, want het was best een leuke, een leuke plaats. We hadden geen overburen, de zon schijnde. Ja, ja dat zei u, ja. En het was een huur van zes uur, zes gulden in de week. Ja. En je betaalt voor een kamer al gauw een paar honderd gulden in die tijd. Nou ja, dan ga je het in ieder geval proberen of je kunt verbouwen. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is nee, tegen, nee, tegen nee. alle verwachtingen goed gelukt. Hoe lang heeft u daar gewoond, tenslotte, meneer Meijer? Vijf jaar. Vijf jaar. En heeft u daarna nog wel eens wat verbouwd, zo erg en der? Eigenlijk nooit meer. Nee? En ik sta nog steeds te kijken van het feit dat dat ons gelukt is. Ik weet nog goed dat we gingen trouwen. Dat was het huis klaar. We komen de kerk in. We zijn Rooms-Katholiek. Ik zeg tegen mevrouw, het stinkt niet naar de grondverf. Toen zegt ze, dat ben jij. <lacht> Nou, ik, ik vind de hele prestatie echt waar. Maar het, het, het, het, het was ook het graag willen, het graag daar willen wonen. Daar ben ik van overtuigd. Meneer Meijer, dank u wel voor uw reactie en ik wens u nog een hele goede nacht. Dank u wel, hetzelfde. Tot de een keer. Dag. Dag. Ja, morgen is er weer een uh, nieuwe editie van Casa Luna. En dan praat Harm Edens met de 21-jarige pianiste en zangeres Karzu Dunmes. Ze stond al op allerlei grote podia over de hele wereld. Maar nu staat ze aan de vooravond van haar eerste theatertournee door Nederland. En morgen neemt ze trouwens ook haar keyboard mee naar uh, Casa Luna. Dus ze treedt ook op. Ik spreek nog eventjes het antwoordapparaat in voor uh, Harm. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Harm, met Helco. Jouw gast Kazoo Dunmes staat aan de vooravond van haar eerste theatertoernee door Nederland. Een toernee die haar brengt in theaters in bijvoorbeeld Zwolle, Zalbommel, Tilburg en Delft. Maar van welke Nederlandse zaal kan ze voorlopig alleen nog maar dromen? En wie weet droomt ze daar inderdaad wel van. Ik zou zeggen, maak er een mooi gesprek van samen. En Harm, geniet van haar optreden. Ik ben stiekem gewoon heel jaloers op je. Geniet ervan. Straks hier op Radio 1 nog steeds wakker Nederland. Heel veel genoegen daarbij. Dank voor het luisteren vannacht naar NCR west -Kazaluna. We zijn er dus morgen weer even na middernacht hier op diezelfde zender Radio 1. Wat mij betreft, een goede nacht.